Kees met het NOS Journaal. Algemeen directeur Albayrak van het COA wordt ontslagen. Het COA heeft ontslag aangevraagd na de publicatie van het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema. Die heeft onder meer vastgesteld dat Albayrak onjuiste informatie heeft verstrekt over haar salaris en het privégebruik van de dienstauto. Al had in haar arbeidscontract een vertrekregeling van 18 maandsalarissen staan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat die regeling nu zal worden toegepast. In Oslo is het proces tegen Anders Breivik hervat. De aanklagers stellen hem vooral vragen over de periode waarin hij zijn radicale opvattingen ontwikkelde. Breivik heeft gezegd dat hij zijn contacten met gelijkgezinden vooral via internet opdeed, maar verder wilde hij weinig kwijt over het onderwerp. De Spaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds gaat de rol van de Spaanse koning binnen de organisatie bespreken. Juan Carlos kwam in opspraak door een jachtsafari in Afrika. Het WNF voelt zich gegeneerd en verrast door het feit dat de erevoorzitter in Botswana op olifanten jaagde. In Rotterdam is vanmorgen een schip tegen de Willemsbrug gevaren. Daarbij zijn zes containers in de Maas gevallen. Het schip was te hoog beladen en kon niet onder de brug door. Volgens de politie zijn alle containers leeg. De Willemsbrug heeft alleen verfschade opgelopen. Het scheepvaartverkeer is gedeeltelijk gestremd. De Bermese oppositieleider Aung San Suu Kyi maakt in juni voor het eerst in 24 jaar een buitenlandse reis. Ze gaat naar Groot-Brittannië en Noorwegen. Begin deze maand werd Suu Kyi bij tussentijdse verkiezingen gekozen in het parlement. Suu Kyi brengt in Groot-Brittannië onder meer een bezoek aan Oxford waar ze in de jaren 70 studeerde. De A44 bij Sassenheim in Zuid-Holland is vanmorgen enige tijd afgesloten geweest nadat tien auto's op elkaar waren gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Kaagbrug... Volgens de politie is er één licht gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is, maar de politie heeft niet de indruk dat er te hard gereden is. Het weer, eerst wat zon, later buien, met kans op onweer en hagel. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Rise up, rise For my mind and my brain Cause I try to Ja, je hoorde Eve daar ook met Rise Up Een goede oude muziek uit de oude doos Robbie, gezellig, we zijn weer twee uur aanbeland Wat leuk Ja, ja gezellig Wat Alleen leuk. jij, jij Vertel. projecteert het muziek weer niet uh, Ik projecteer het gelijk, gelijk met het weer Want het is weer een, een heer, heerlijke Ja, maar je moet juist weer. Dat, zo, dat, dat zomerweer moet je juist oproepen Dat moet je uittrekken Gewoon bam okay. Zo, vrolijk Vrolijk ja. ja Wat wil je dan, herfstmuziek? <laughs> <laughs> wat ja Oké, okay, ik zeg niks <laughs> Oké, okay, hoe heet het uh, We gaan zo direct een paar mensen bellen We beginnen zo direct lekker met Maaike We gaan inderdaad Maaike eens even bellen, voor die riscaavond riskavond we altijd blijven. gezellig En uh, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? We gaan natuurlijk straks ook nog even uh, Het plein gaan we bellen voor hun aardappelschilcontest yeah. Ja Daar gaan wij aan meedoen en Rob, die gaan wij winnen Nou, ik ben best wel goed in aardappelschillen Ja, ik ook wel, duurt al lang, heel erg lang straks af <laughs> Ja Maar zoals ik op mijn werk hadden de dag Gewoon de grootste aardappels er eerst tussenuit uitpakken, Weet je, dan ben je het snel klaar De kleinste doe je langst Ja, zo gepriegel hè Maar bij het plein Er zijn geen kleine aardappels Want je moet er wel een beetje friet uit kunnen maken Dat gaan wij dus bewijzen, dat wij dat kunnen We gaan even lekker luisteren naar het volgende nummer denk ik Ja, heb jij een nummer klaarstaan? Want ik heb ook nog een hele leuke steen voor jou erin zitten Eh ik uh, begin jij maar met die CD, en ik heb zo direct... Uh... Ja? Nee, ik heb er hier eentje. Je hebt er hier ja. Ja. We gaan hem nu lekker draaien. Summer in the City. <laughs> Summer in... Dan hebt hij wat over mij We <laughs> Dan gaan ja, ga lekker die... luisteren. <laughs> Three Dog Night met Summer in the City. God damn it, bring it on.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 Come on, homie, then we hit fame. We beat the the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 Give the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 Ja, je hoorde natuurlijk train met drive-by. Oh, mijn god, daar zijn we weer. We hadden natuurlijk weer heel veel lekkere muziek in de tussentijd. Die moesten we natuurlijk even laten horen. En wij hebben ondertussen hier aan de telefoon. Alexanderslag. Alexander Alex Alexanderslag van Het Plein. Nou, helemaal top om je te horen, want wij bellen jou natuurlijk voor het Open Zandvoorts kampioenschap ja. aardappelschillen. Ja, Ver ja heel, leuk. heel leuk dat jullie er ook aandacht aan schenken. Aan ja, ja, natuurlijk doen wij dat. Is het eerste Open Aardappelschil kampioenschap voor Zandvoort. Oké, okay, oké. Okay. En uh, hoe ben je er zo op gekomen? Uh, nou ja, we hebben elk jaar eigenlijk op 5 november de 50 plus dag... ...hebben wij uh, die, uh, ja, de mensen van de Wurf eigenlijk zitten... ...die uh, laten zien hoe vroeger, zeg maar... Ja, of hoe, vroeger, hoe vroeger de kledendrag was, maar ook uh, een beetje uh, ja, ons te promoten met aardappelschillen. En we vonden het een heel leuk, uh, ja, heel leuk idee om eigenlijk een aardappelschilwedstrijd uh, uh, te organiseren. In plaats van bijvoorbeeld een fikandella wedstrijd of een eetwedstrijd, ben je, dat soort dingen. Dus uh, we kwamen hierop en het was uh, ja, geboren eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Want ik zie ook dat ze maar een kwartier de tijd hebben om hun uh, om echt hun gewicht in aardappel aardappels te schillen. Ja, het is het, uh, het beste om. Uh, om, uh, ja, om het een beetje kort te houden. Je weet als je een aardappel schilt dat je er best wel uh, ja, last van je handen mee krijgt. Dus we hebben het zo gedaan. We doen er gewoon een kwartier. En de meeste kilo's tellen. En die wint een uh, hele mooie fiets. Oké, okay. en wat is, wat is het aantal kilo's wat men krijgt? Of uh, is uh, dat, uh, maakt het niet uit? Dus we komen. Uh, nou, ik hoop uh, natuurlijk dat er een hoop inschrijvingen zijn. Uh, ik heb 2000 kilo uh, op, de, op het Kerkplein staan zaterdag. niet ja, eens. Ja, ja. Dus iedereen krijgt gewoon een zak. En dan. ja, uh, nou, ik verwacht wel als je 20 kilo gaat snijden, uh, verschillen, dan uh, ben je wel heel ver hoor. 20 kilo? Ja, we hadden bij uh, Rob. Jij, jij weet dat zelf ook wel. Je komt natuurlijk uit de keuken. Ja. Want uh, hoe, hoe, hoe snel doe jij bijvoorbeeld over 20 kilo aardappelen? Dat zou ik echt niet weten. Weet je dat niet? Ik hoef het meeste maar iets van vijf of zo te doen en dan ben ik binnen. Ja. We hadden ja. twee minuutjes of zo, één. Nou, bij ons hadden wij een, een sous -chef, die, die, die snijden die dan bijvoorbeeld 10 kilo aardappelen. Schilderde die in 10 uh, minuten tijd en had ze ook fijn gesneden dan voor patat en zo. Zo. Nou, laat hem maar komen. <lacht> nou, ja. Ja. Ik ga eens kijken of ik het pakken kan krijgen, want ja, die heeft ja, echt ja, de ja, koers ja. neergezet. Ja, ja, ik ken iemand die uh, schilt een aardappel in 5 seconden. 5 seconden? Dat meen je niet. Ja, en uh, dat is ook iemand uit de keuken. Maar ik hoop niet dat hij meedoet. Maar ja, je weet het nooit. Het is wel uh, leuk, natuurlijk, om een uh, hele goede competitie erin te, te maken. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Nou, wel hartstikke leuk. Want jullie hadden vorig jaar hadden jullie. Even kijken, hadden jullie iets anders? Hadden jullie, wat ook een beetje daar bleek volgens mij. Ja, we hadden de, de Wurf, hadden wij ja, vorig jaar en het jaar daarvoor. En die hebben dan. Uh, die schillen, zeg maar, voor de zaak, schillen ze, zeg maar, aardappels. En dan hadden wij het authentiek frietbak eigenlijk. En dan stonden we zeg maar op het kerkplein en dan legden we de mensen uit uh, wat we eigenlijk hier doen uh, bij Snack het plein. En uh, dat we zeggen authentiek uh, de frietbak hier. In plaats van. Oké. Okay. Uh, Diepvries of dat soort dingen. Dus nou, dat maar... is eigenlijk wel, wel leuk, ja, want jullie... Ja. Uh, want er zijn, er zijn volgens mij ook best wel op mensen op afgekomen, als ik het zo hoor. Ja, ja, ja, ja. Nou, de 50 plus dat was echt een hele leuke dag. En iedereen die hier dan kwam, die kreeg dan een uh, zak patat voor een euro met saus. En dat uh, uh, uh, ging heel erg goed. Want uh, ik zie hier ook staan dat jullie ook al een hele tijd zitten, volgens mij. Ja. Nou, we hebben nu uh, met Pasen, was ons 15-jarig uh, bestaan. Jeetje, mina. Ja, en het, uh, ja, het ging erg hard. Dus... Uh, en uh, ja, we zijn natuurlijk heel erg veranderd in de loop der tijden en hebben uh, ja, nou ja, we je... eigenlijk echt wel de winkel die we echt uh, willen hebben en uh, nou ja 15 jaar ja dat is echt een jubileum dus we hebben ook de ja, hele dat. week uh, acties uh, elke dag we een, hebben we een product voor 15 cent oké okay. ja want ik uh, want als je eigenlijk uh, besef je eigenlijk wel dat je eigenlijk op dit moment toch wel een van de die je bent dan als ja. je gaat kijken naar, naar, naar de tenten ja ik denk het ook wel ja. dat, uh, ja, dat, is dat is wel, wel heel een knap hoor. Antwoord misschien wel. Nou, dat, ik vind het sowieso knap, want je hebt natuurlijk, je hebt, we hebben natuurlijk ook tentjes in je zand zien komen en gaan. Ja. Maar je bent op dit moment toch wel een van de langs zitten, als je ja. het zo ziet. Ja, ook wel denk ik, ook, je wordt wel gesteund door de zandvoort, is ook een Absoluut. beetje. Absoluut. Het is natuurlijk in het begin is het een hele moeilijke tijd geweest, Absoluut. als je nieuw komt met een nieuwe winkel. Maar uh, gewoon doorzetten, blijven en uh, producten leveren. Dus uh, ja, het is uh, de, de, ja, de bedoeling om echt uh, ja, kwaliteit te leveren en dat, uh, ja... Dat heb je nu, omdat je dan 15 jaar bestaat. Want uh, even, even een vraag: jullie doen ook broodjes hè? Gewoon, ja. gewoon, gewoon, gewoon lunchbroodjes? Ja. ja zullen, zullen wij dan nu gewoon de deal maken? Ja. Dat ik uh, volgende week, want wij presenteren natuurlijk, ook elke week presenteren wij het broodje van de week. Ja. Dat ik volgende week, uh, wij volgende week bij jou het broodje van de week komen halen en dat je even met ons meegaat om die nog even te promoten. Ja hartstikke goed. Doen we. Zullen we het afspreken? Hartstikke goed doen we. Dat gaan we zeker doen? Ja. Dus dan komen we volgende week we gewoon lekker bij jou het broodje van de week komen gewoon halen en dan kun je ook nog wat extra reclame maken voor de zaak natuurlijk. Ja, Dat doen ga, we natuurlijk voor. Dat gaan we zeker doen. Hartstikke goed. Oké, okay, nou helemaal en, super. Je moet mee schillen hè, zaterdag. Ja, we gaan zoveel mogelijk uh, mensen uh, aan jullie kant natuurlijk. Op de, is de, het startschot. Oké, okay, nou we gaan zoveel mogelijk mensen jullie kant op sturen. We hopen natuurlijk dat uh, die 2000 kilo, uh, nou die komt sowieso, komt die wel, uh, komt die wel op denk ik. Jawel. Moeten we van tevoren uh, reserveren? Nou, je, als je mee wil doen aan de, aan de schilwedstrijd kan je of via Facebook inschrijven. Dat is uh, Hetplein Fastfood. Oké. Okay. Of uh, uh, gewoon langskomen bij de zaken en dan hebben we uh, aanmeldingsformulieren en dat soort dingen. Dus, uh, en dan kunnen we ook nog wat uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Kijk, okay, nou dat kijk, ik moet helemaal lukken. Okay. Nou, we gaan zoveel mogelijk mensen jullie kant op sturen, want dit lijkt me eigenlijk hartstikke leuk, want er is ook een hele mooie prijs natuurlijk te winnen. Ja, we hebben, we hebben drie sponsoren gevonden voor de, uh, nou ja, drie eigenlijk twee, want de andere ben ik zelf. Uh, Verstegen uh, Fietshandel in de Haldenstraat, die yes. uh, levert ons uh, de, de fiets. Uh, en we hebben Scuba Republic, dus dat is een nieuwe duikschool. Ja, klopt voor... ja. Ja, en die uh, geeft een gratis proefles uh, weg, dus dat is tot de tweede prijs. En de derde uh. prijs is een jaar lang gratis patat. Hey, kijk eens dan. Hey, dat is super. Even kijken, de eerste prijs is een Cortina Cus transportfiets. Ja. Heb ik uh, kunnen zien. En uh, ja, ik, als ik het nu even zo lees, ik kan de fiets natuurlijk niet helemaal voor me halen. Maar wat voor fiets moet ik me een beetje bij indenken? Is het een beetje een stadsfiets of een, een beetje... Uh, een vrouwentransportfiets. Een het is vrouwentransportfiets. Is het nieuwste model eigenlijk van, van Nederland denk ik. En het is een, een, een, een dubbel frame is het een oh, okay. mooie witte mand en hij is lila van kleur. Hij staat hey. ook voor de zaak. Nou oké, okay. dus, dus, dus laten we even, even gewoon op een nuchtere maag zeggen. dat ik die, die fiets zou winnen. Ja. Kijk, nou mooi. Dan kan ik hem mooi wisselen met mijn eigen vrouwtje. Die heeft toch drie fietsen thuis staan. Dus dat ja. komt helemaal goed. Dan heb je meteen een mooi cadeau. Hé, hey, kijk eens aan. <laughs> dus dat hebben we allemaal vast mooi geregeld. Kan en kruiken. naar nou, mijn hoop in godsnaam dat ik win. Ja. <laughs> wij meedoen, hè? Ja, we, gaan, we, gaan, we komen zeker naar toe. Oké, okay, goed zo. Oké. Okay. Nee, hartstikke bedankt. Hij hey, graag hey. gedaan. Dankjewel, Dank u yes. wel, werkje. Hoi, hoi. Hé, hey, dat is wel lekker, want we hebben ook gelijk het broodje van de week voor volgende week. Jij doet dan. ook weer veel, veel te veel vliegen in één klap, he, Ja, ja hey, maar dat is het, hè. Je weet het. Ik ben eigenlijk... Ben, er, ergens ben ik deels vrouw. Ik kan echt twee ding dingen tegelijkertijd. Want ik stond en te bellen en de muziek te doen en ik stond met jou te praten. En ik stond nog in mijn eigen telefoon te kijken met een collega te praten. Jongens, wat gaat dat goed. Heb jij een, een, een nummertje? Ik heb een uh, nummertje? Ja, ik heb hier wel een oldschool nummertje volgens mij, of een nieuw nummertje. Zullen we even gaan kijken wat ik heb? Want ik wat heb, is het nou? Voor mij is de verrassing. Ik weet het nog niet. Nou, ben benieuwd. Klinkt wel vrolijk. Nou, ik ben benieuwd. We gaan lekker luisteren. Als niks is, dan komen we er met de keppenzijgel erheen. Ja, je hoort natuurlijk nu Rihanna met Shut Up and Drive. Hiervoor was het Sophie ellis Baxter. We komen straks weer terug met het lekkerste nieuwtje. En Rob komt met lekker met Guns N' Roses. Shut up and drive, drive, drive. Shut up. Shut up and drive, drive, drive, drive, drive Shut up and drive Let's just lay that dick down But I got, get it, get it, don't stop It's a short sure shot In from Ferrari Oh boy, I'm sorry I ain't even worried So step inside Shut up and drive. zo Ja, Guns N' Roses. Welcome to the goddamn jungle. Lekker hoor, Jij bent zeker een beetje in een relstemming vandaag. Lekker, bam. Nee, nee. nee. Ik, ik denk ik gooi er even wat in. Ik kwam ja. toevallig tegen. Ik denk, nou, gezellig. Wat gezelligheid. Wat een gezelligheid. Gezellig. Ja, ondertussen hebben wij natuurlijk uh, onze andere uh, programma, uh, ja... Collega's hebben wij hier ook in de studio gekregen Die gaan natuurlijk straks voor jullie weer Een heerlijke, gouden, oude tijd Gaan ze weer draaien. Van 2 tot 4 wel te verstaan En dan eens even kijken, even vragen Jongens, wat hebben jullie in de planning staan? Wat hebben jullie, wat hebben jullie al in de planning staan voor 2 uh, tot 4? Wij gaan vandaag in de vinyljaren Want daar heb je het over ja. Van 2 tot 4 gaan wij weer 3 LP's draaien En dat is vandaag Donovan Met een, een verzamel-LP met zijn Mooiste akoestische liedjes uh, verder hebben we de Blues Brothers uh, van de eerste film. En uh, The Doors, LA ja. oh, Oké okay. En uh, een standaard LP van uh, de legendarische. Uh Amerikaanse band uit de 60 Dus dat is wat we straks gaan doen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik het had... klinkt weer veelbelovend. Ja, en Altijd, en, altijd de gouden ouwe. En uh, ik wou er nog even bij zeggen, het is misschien wel leuk nog even om dat even te vertellen. Het zijn drie LP's die uh, afkomstig zijn uit de collectie van het vorige week gesloten wapen van Zandvoort. Dus wij gaan op deze manier uh, de herinnering aan deze zaken, uh, die helaas dicht is, nog even levend houden. Oké. Okay. Kijk eens aan. Nou. Dat, dat, klinkt, dat klinkt eigenlijk lekker. Dus jullie hebben de vanilla, hebben jullie dus weer lekker ingeheld. Want ik zat vorige keer ook bij jullie bij de uitleg over het Pasen natuurlijk. Ja. En ik moet zeggen, er zat wel heel veel muziek, muziek in die ik zelf nog niet kende. Maar het is wel leuk om er zo eens even nog wat bij te leren. Nou, blijf luisteren. Absoluut. Absoluut. Ja, we hebben natuurlijk ook nog wat anders. Uh, hiervoor moet ik ook zeker wel even blijven luisteren. Het duurt maar een minuutje. Ik ga, eh, zullen, we, zullen we gaan kijken of ik hem binnen een minuut erin krijg? Ja, ja? Moet ik even een wekkertje zetten? Zet jij een wekkertje? Rob gaat ondertussen een wekkertje zetten, dan ga ik zo even een nieuwtje voordragen en die ga ik binnen Helemaal. een minuut eruit knallen. Uh, ja, gaat hij hoor? Drie. Nee, Natuurlijk hebben we ook weer gratis cola naar knuffelautomaat Een frisdrankautomaat van Coca-Cola in de Universiteit van Singapore deed gratis cola uit omdat hij geknuffeld wordt. De automaat is zodanig geprogrammeerd dat hij een gratis cola blikje weggeeft als uh, iemand zijn of haar armen om de automaat slaat. De automaat is onderdeel van een nieuwe marketingcampagne van het cola-merk. Het doel van de campagne is om een glimlach op de mensen hun gezicht te toveren. De, de reacties zijn overweldigend. De mensen omarmen niet alleen de automaat maar ook elkaar, zegt Leonardo O'Grady van Coca-Cola. Het merk heeft plannen om meer knuffelautomaten te plaatsen in Azië. Hoe snel? 28 seconden. Hey. hey. Ja hoor. Maar hebben de, hebben de mensen het nou begrepen? Nou, even dan heel kort. <laughs> We hebben natuurlijk... Er is een nieuw soort Coca-Cola-automaat neergezet. Dat is een frisdrankautomaat van Coca-Cola... die in de Universiteit van Singapore... gratis cola uitdeelt als hij geknuffeld wordt. De automaat is zo geprogrammeerd... dat als jij de automaat knuffelt... dat hij een gratis blikje geeft. En dat je dan gewoon... Ja, even luisteren. Dus het muziekje van, uh, van de Coca-Cola machine. Hust me. Er staat Huck Me. Heel lief. En die moeten we ook nog even op Facebook gaan plaatsen. Ja, in. die zetten we op Facebook. Dat is gewoon lief, toch? Waarom doen ze het hier in Nederland niet? Automaatje knuffelen. Ah, oh, wat lief. Ze knuffelen en ze krijgen gewoon een blikje cola. Oh, wat een gezelligheid. Ja, hoor. Dit is gewoon voor de liefde, voor onder de mensen dit. <lacht> ja. Ik word hier gewoon vrolijk van. Ik word hier echt vrolijk van. Ja. Ah, oh, moet je kijken met z'n tweeën knuffelen en hij bespringt hem nou met z'n vieren. Jezus. Nou, ik vind die... het... Jezus. Flower power, hè? Ja, dit is echt flower power. We krijgen gewoon Die oude tijd <laughs> ja. krijgen we gewoon weer terug. Gewoon inleiding, uh, ja. Oh mijn god, wat leuk. Nou, ik ga elke cola automaat knuffelen die ik vandaag tegenkom. Coca-Cola, open happiness. Nou Coca-Cola, dank ons weer voor de gratis reclame. Wij gaan nog heel even snel tussenuit, want we hebben nog een kwartiertje natuurlijk. Uh, ik heb uh, nog even een klein nummertje opstaan. Het is een oud nummertje, dat komt uit 2007. Alweer? Ja, je bent vandaag into de 2007. Echt 2007, ja toen was ik 17, 17, 10, 10. 10. Runt u zich deze nog, nog, nog, nog. Vast wel. Het is een remake op een ouder, ouder nummer, dat heette Dancing in the Moonlight. En 2017 jaar we de Junkstyle en nu hebben we Jumping in the Moonlight. Weet je het zo gevolgen? dames. Dames... Je hoorde natuurlijk de Jumping Jacks featuring DJ Arnold. Het was natuurlijk in 2007, toen stond ik op het Museumplein me helemaal te hakkenbijlen en gek te doen en Hier heb ik ook mijn uh, eindexamen opgevierd, dat ik natuurlijk uh, geslaagd was Ik was eindelijk geslaagd voor iets in mijn leven, dus dat mochten wij wel vieren En ondertussen ja, ja. zijn we weer terug in de studio, wat een gezelligheid Ja, we zijn weer, we zijn weer back, vijf to, jaar back to earth Vijf jaar zijn we weer even teruggesprongen en nou weer vooruit Was lekker, want uh, Rob, er is tegenwoordig een nieuwe trend, is er in Amerika? In Amerika? Ja, die liet jij net zien volgens mij dit huh? is een nieuwe trend. Oh in ja, ja. Ja, een hele ja. nieuwe trend. Je bent je... Je... Ga deze maar lekker even rustig lezen. Neem rustig de rustig. tijd. Oké, okay. nou, ik neem de tijd. Nee, we hebben weer een nieuwe trend in Amerika. En die heet implantaten in de kin. En cosmetische operaties om de kin wat prominenter te maken zijn de snelst groeiende trend onder de Amerikanen. Uh, vooral de 40-plussers laten implantaten in hun kin aanbrengen. Al dus een verslag van American Society of Plastic Surgeons, (ASPS). Vandaag zowel mannen als vrouwen laten de kin aanpassen. 20, meer dan 20.000 operaties vorig jaar. Bij mannen is het aantal operaties 76% toegenomen vergeleken met het voorgaande jaar. Bij vrouwen is dat 66%, wat uh, gemiddeld op 71% brengt. De kin in de kaak horen uh, bij de eerste gebieden waar de veroudering zichtbaar wordt. Door de aanpassingen willen ze hun jeugdige uiterlijk herstellen. Al dus de voorzitter van uh, ESPS. In ieder geval arts uh, Derk Entel. Wat een leuke naam weer. Uit New York vroeg daaraan toe. Uh, we weten dat CEO's vaker een sterke kin hebben. Dus mensen associëren een sterke kin met meer gezag en zelfvertrouwen. Dus als ik, als ik echt zo'n baglab heb. Zo'n kinnebak van twee meter. Dan, dan, dan straal ik pit uit. Ja. Ja ik weet het niet. Nou, dan weten we dat ja. ook weer. Gewoon ik vind het een beetje onzin. Kun je ook gewoon naar de, de beugeltand gaan en vragen of je kaken wat verbreed kan worden. <laughs> <laughs> nou, dat, dat is niet zo moeilijk, toch? Of ja. Zie ik dat nou fout? Dat is... Uh... Maar Rob, gaan we dat doen gewoon doen? Hoe? Gaan we dat doen, ook zo'n kinderploma? Kin nee, kin ik neem geen... Uh, ik houd het lekker bij mezelf. Nee, ik, die, ben uh, ik ben wie ik ben. wij worden geen tweede Marijke van Helwegen. Helveeg. En uh, Rob, ben jij ooit wel eens iets verloren wat leidt naar de oplossing? Nou, meestal is de oplossing het verloren onderdeel. Dus, uh... Ja, nou, daar hebben we hier een hele leuke. Want de verloren schoen leidt naar de inbreker. De politie heeft in de nacht uh, van zondag op maandag een 22-jarige man uit Leeuwarden twee keer achter elkaar aangehouden. Op verdenking van inbreken. De tweede keer deed zijn uh, linker schoen hen de das om... meldde de politie. Tegen middernacht werd de man door de politie in de kraag gegrepen. Na een mislukte inbraak in een garagebox. Hij werd verstopt in de struik gevonden met een tas inbrekerswerktuig. En werd meegenomen naar het politiebureau. Na het voor werd hij vrijgelaten. In de ochtend kwam een ...melding van een inbraak in de snackbar in de Friese hoofdstad. Agenten troffen niemand aan, maar wel een linkerschoen die ze bekend voorkwam. Die bleek van een 22-jarige man. De agenten zochten hem thuis op, waar hij opnieuw werd aangehouden. De rechterschoen is thuis ook in beslag genomen. <laughs> Even heel belangrijk, de rechterschoen hebben ze ook gevonden. Nou, lekker dan. Ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. Het is toch wel stom, je weet... ...je laat toch niks liggen? Als je, als je al iets jat, doe het dan goed. Of zeg ik dat nou fout? Je gaat toch ook niet een fietsjat en een brief van hier bel, maar als je hem terug wil... Tans ja, ja. Dat is mijn mening dan Maar uh, nee, Rob... je hebt gelijk. We hebben we nog even één nieuwtje Want uh, ja, Hebben we er nog één ik zit, ik zit nou bij het lokale nieuws te kijken ja, zit bij het lokale Misschien is dit wat Oké okay, ja hey, dit is ook lekker want uh, op 13 mei hebben we natuurlijk weer Sandvoort Live, uh, Live 2012 wel te verstaan. Op 13 mei aanstaande gaan in het Sandvoort Mango's Beach Bar de Voetjes spreekt woordelijk en letterlijk van de vloer. Met wat wederom belooft een zinderende editie van Sandvoort Alive te worden. Dit gratis toegankelijke strandfestival heeft zich al op vele edities bewezen. Met strandwaardige kwaliteit grooves die er niet om liegen. En ook ditmaal wordt er weer een line-up van Mango's muzikale muziek Ricardo. Het uh, festival komen uh, openen met zijn immer lekker in gehoor liggende klanken. Maar ook de onvolprezier Eric E. Zo, Erik Eric e. Ooit begonnen als, hi als hip-hop, maar die uh, inmiddels ook uh, ja, behorend tot de crème de la van de Nederlandse en inter internationale house zien, zal het publiek uh, verblijden met een set waar de honden geen brood voor nou, ik... <laughs> Dat vind ik wel een beetje apart. Uh... Heel raar. Laten we het zo zeggen, uh, hij, zal het, uh, hij zal het publiek gewoon rocken. Laten we het zo doen. Want daarnaast zal uh, DJ Duo. Uh, Dirtcaps, de inmiddels meerdere succesvolle releases op hun naam hebben staan, acte de princess geven. En uh, komt Raimundo zijn herkenbare mix van club en big room, taghouse ten gehoorde brengen. Met als kerst op de taart MC'er en host Ron Simpson, die het geheel met zijn vocale kunst aan elkaar zal rijgen. Dit alles zal te midden van zon, zee en strand. De zwoele ambiance van Mango's Beach Bar en breed aanbod van de culinaire hapjes komende 13 mei. Dus dat wordt hem helemaal. Dus jongens, 13 mei is natuurlijk weer zover. Dan hebben wij weer Zandvoort Alive. Ja, ja. Ik ben benieuwd. Eh, uh, ja. Oh, oh, oh. Ja, ja de paas deze hebben we al gehad, Rob. Die hebben we al gehad, Die ja. zijn vorige week op geweest. En uh, het is ook wel... Uh... Hey, mogen ze nou toch door? Ja. Nou, dat is een goed nieuws voor Is Dat is zeker goed nieuws. Want de eerste paal is geslagen voor het voorjaar rond Strandpaviljoen Thalassa. Op dinsdag 17 april is, na een lange procedure van vergunningen, de eerste paal van het strand geboord voor het jaar rond Strandpaviljoen Talassa. Van de familie Molenaar. Die onder grote belangstelling van vrienden en bekenden. Ja, en het is wel hartstikke mooi. Want er waren natuurlijk inderdaad wat probleempjes. Inderdaad, ze mochten eerst niet bouwen. Ze mochten wel bouwen. Het werd niet bouwen. Echt op het laatste moment dan weer niet. En ze mogen nu eindelijk aan de slag. Dus we hopen voor ja, Strand en en de familie Molenaar dat hun natuurlijk snel op mogen. En natuurlijk kunnen knallen, ook weer in dit seizoen. Want de Lassa is ook wel weer een van de oudste die uh, volgens mij op het strand rondhangt. Of heb ik het fout? Ja, dat is wel een van de, de langer zit dan uh, de gemiddelde, volgens mij. Ja, die zit er echt heel erg lang. Maar ze zijn wel ja. lekker, weet je. Standtinter, die gaan lekker blijven. Het is gewoon lekker. eerlijk. Gaan we even muziek luisteren. Ja. Ik heb de jeugd vertegenwoordigd met sterrenstof. Heb jij sterrenstof voor mij, op? Ja. Nou, laat hem eens even horen. De jeugd van Tegenwoordig met Sterrenstof. We zitten in de laatste 5 minuten van het programma. We komen zo natuurlijk nog even bij jullie terug om even nog even te vertellen wat wij voor week allemaal gaan doen. Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is een halve werk, maar een goed begin is maar de helft.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 Let your op je pollen pips now, roll a van your hemel lichaam.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 Ze werd zijn baby en dan was al baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moeke prinsessie op mijn bankje M'n stem nog steeds brood op een klankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht en zegt drankje Weet het is verplaat, ja Op je polenpins na Goh, laat vleeg de afstand Van je hemel lichaam Ja, we hebben slecht nieuws voor jullie Wij zijn alweer klaar, maar nog beter nieuws De jaren komen eraan van 2 tot 4 Dus vooral blijven luisteren Lekker Lekker inderdaad En Rob, wij zijn volgende, natuurlijk weer we volgende week zijn we natuurlijk weer terug met het broodje van de week van het plein Lekker hoor En nog veel meer leuke nieuwtjes en leuke dingen Dus mensen, volgende week, tune gewoon weer lekker in van 12 tot 2 Gewoon doen, omdat het kan Jouw lekkere lunchprogramma Altijd lekker En we gaan nu luisteren, nog heel even kort Jason Morales met I won't give it ah, up. I won't give up. Tot volgende week jongens. Tot volgende week When I look into your eyes It's like a watch in the night sky